Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het aantal geregistreerde misdrijven met een asielzoeker als verdachte... is vorig jaar met ruim een kwart toegenomen, tot bijna 5000 zaken. In 2018 ging het om bijna 4000 zaken. Dat staat in een concept incidentenoverzicht... van het ministerie van Justitie en Veiligheid, meldt de Telegraaf. Volgens het ministerie is de toename deels te verklaren... door een andere manier van registreren... Meerdere misdrijven die tegelijk zijn gepleegd worden apart geregistreerd. Ongeveer 60% van de misdrijven zijn gepleegd door asielzoekers uit zogeheten veilige landen... die weinig kans hebben op een verblijfsvergunning. Premier Rutte noemt de datum van 20 mei voor verdere versoepeling van de coronamaatregelen niet heilig. Zo zou het kunnen dat bijvoorbeeld kappers al eerder met mondkapjes aan de slag gaan. Dat wordt nu onderzocht. Maar voor de horeca ziet Rutte nog geen enkele mogelijkheid. Verschillende partijen hadden daar wel om gevraagd, maar volgens Rutte is het een risico als het drukker wordt op straat. Na het ziekenhuispersoneel en de leraren worden mantelzorgers mogelijk de volgende groep die in aanmerking komt voor een coronatest. Dat heeft minister De Jonge gezegd in het Kamerdebat over de coronacrisis. Hij is voorzichtig om nieuwe groepen toe te voegen, omdat het onzeker is of er voldoende testcapaciteit zal zijn. Maar als het kan, komen de mantelzorgers als eerste aan de beurt, al dus De Jonge. De grote natuurbrand in de Durnse Peel in Brabant heeft al zeker 400 van de 1000 hectare verwoest. Volgens de brandweer is het de grootste brand in Nederland in 40 jaar. De veenbrand is moeilijk te blussen omdat het vuur ondergronds verder gaat. Wel mag een aantal omwonenden weer naar huis. Ook in Limburg woedt nog altijd brand in Nationaal Park de Mijnweg. Door de koolmonoxide in de lucht mogen de 4200 geëvacueerde inwoners van Herkenbos nog niet naar huis. En dan het weer, de wind gaat liggen, minimaal vannacht tussen de 6 en 10 graden. Morgen veel zon en maximaal 23 graden. Later op de dag meer sluierbewoking. En aan de kust steekt dan een koude zeewind op. Vrijdag zon en hoge wolkenvelden. Bij noordenwind wordt het dan maximaal 2. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 I'm uh -huh. het ritme van De Lente. Aai. Fancy. Kiwa. Oh, oh, oh no. Oh no. Oh, hey. Go. Si sabes que ya llevo un rato mirándote tengo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 Pido un beso, beetje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 Dit I'm God forbid something happens At least that song is a smash I've got so much love yeah. got so much patience ken ken ken ken ken ken ken get get